Meijer met het NOS-journaal. CDA-leider Bontebal vindt dat het meest realistische kabinet een regering door het midden is. Dat zei hij in het debat van het midden in het tv-programma Café Kokkelman. Bontenbal zei dat VVD-leider Jessel Gus en GroenLinks PvdA-leider Timmermans... niet eindeloos hun verschillen moeten benadrukken... omdat er straks ook een stabiel kabinet moet worden gevormd. De CDA-voorman noemt het belangrijk dat de partijen uit de impasse komen. Een klein schilderij van Picasso dat begin deze maand kwijtraakte is weer terecht. Het schilderij raakte zoek toen het naar een tentoonstelling werd vervoerd van Madrid naar Granada. De politie meldt nu dat het waarschijnlijk nooit is ingeladen, maar in Madrid in de deuropening is blijven staan. Vermoedelijk heeft een buurvrouw het meegenomen omdat ze dacht dat het een verloren pakketje was. Later hoorden ze over de vermiste Picasso en belden ze de politie. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht tenminste acht gewonden gevallen bij Russische aanvallen. De burgemeester van de stad zegt dat meerdere gebouwen en auto's in brand staan. In de getroffen panden zou niemand wonen. Voor de explosies waarschuwde de Oekraïnse luchtmacht al voor ballistische raketten die Rusland zou gaan afvuren. De Thaise oudkoningin Sirikit is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze was de moeder van de huidige koning en weduwe van voormalig koning Boemibol, met wie ze het land 70 jaar leidden. Samen zetten ze het land op de kaart met internationale reizen en ontmoetingen met president Eisenhower, koningin Juliana en Elvis Presley. Sirikit werd gezien als moeder van het land. Vanwege haar overlijden zal het Thaise koningshuis een jaar in rouw zijn. Het weer, het is wisselvallig met veel bewolking en buien. Aan de kust een stevige noordwestenwind met kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 12 graden. Morgen vooral in het noorden en midden van het land regen. En dan wordt het een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Oké, okay, nou, ik hoorde nou, ja. uh, welkom bij het tweede uur van Goedemorgen Stam voor de speciale uh, uitzending in verband met de verkiezingen komende woensdag. Uh, ja, we hebben altijd een Oekraïns liedje, uh, jij hebt gehoord van wie het waren, toch? Nou, de uitleg was, uh, was voor mij ook moeilijk te <laughs> verstaan, maar het is iemand die teruggegaan is ja. en die is in het leger van Oekraïne gegaan hebt daar okay. een niet over geschreven. Ja, nou, prima toch. Dat is het buitenland en dat is migratie. Ja, zeker, ja. De, uh, immigratie en de asielzoekers en uh, daar gaan we nog wel even over praten.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 D66 die heeft eigenlijk de koers een beetje aangescherpt. Uh, tenminste, laat uh, uh, ik zeggen, uh, soepeler gemaakt. Klopt dat, uh, Michiel? Ja, nou, niet soepeler. Kijk, het hangt aan meerdere elementen vast. Uh, enerzijds, inderdaad, van nou, asiel vinden we dat het gewoon, binnen, gewoon buiten Europa aangevraagd moet worden. Dus niet meer zeg maar naar land en dan vervolgens moeilijk doen met verdelingen en uh -huh. zo dat soort dingen. Eenduidig beleid, in Europa, buiten Europa aanvragen. Een beetje een soort van deensysteem lijkt het, uh, lijkt het uh -huh. een beetje op.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 En ik denk dat dan echt het mes aan twee kanten snijdt. Ja, maar jij wil erop reageren, Michiel? Ja, voordat uh, voor uh, als het heeft. Ja, zo. Ga je ook ja dan, dan we gaan moet zo je naar bijvoorbeeld de... niet on, uh, bezuinigen, zoals de afgelopen periode is gebeurd op ontwikkelingssamenwerking. Mm -hmm. Want dat is dan wel. En dan moet je alle, no, nogmaals, die hele keten moet je dan <coughs> aanpakken. En dan moet je dus daar ook beginnen. Dan kun je ja, niet ja, bezuinigen. Ja, ja. Oké, okay, uh, nou ja, GroenLinks Partij van de Arbeid. Uh, wie mag het woord geven, Maaike? Of, uh, ja, we kunnen daar uh, altijd Karin. bij denk ik heel veel over zeggen. Maar om, om eerst in te gaan op wat, uh, wat, wat de VVD zegt als het gaat om geld. Dan ben ik het roerend eens met collega uh, Hermsen van D66. De opvang, we hebben voor, vooral nu een opvangcrisis. Want dat uh, ter apel uitpeilt, dat weten we allemaal. Dus dat we <lacht> daar met, met z'n allen snel wat aan moeten doen. Omdat het mensen onerende omstandigheden zijn. Dat is duidelijk, maar dat gaat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 En dan vervolgens ga ik ook tegelijkertijd kijken hoe kunnen we het oplossen. Ja, oké. Dankjewel Michiel. Nou, dit onderwerp zal ongetwijfeld om te terugkomen bij de gemeenteraadsverkiezingen. denk Want dan is het nog niet opgelost, denk ik. Maar we gaan eerst naar muziek. Wat voor muziek heb je klaarstaan? Doe maar, de bom. Oh, doe maar. Ja, de bom. Goedemorgen in Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ik geef mijn net een diploma's en mijn checks op zak polen zijn mijn woorden skas, Oei kas. Onder de bouwen van de stad naast jou ja. Laat maar vallen, komt er toch op van het geef hier op gewend. Ik heb jou nooit gekend, zul weten wie jij bent. Zo weten wie jij bent. Verzekerd van succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel leven. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie hij bent voordat het te laat is. Want als de boom zat, lig ik in mijn netten pak diploma's en mijn checks op met polen zijn mijn woorden schaalt, schaal, schaal. Onder de vet gebouwen van de stad. Laat maar vallen, dan komt er toch wel van, het geeft niet of je bent Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent Jij ja, moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt. E is M zeker qua draad voordat de bom valt. wie dag neemt niet, stap bij zij, voordat de bom valt. tegen geen een ausser aus. de bom. Ik had graag aan uh, het CDA willen vragen hoe de uitgeleider van Bontebal uh, schade of geen schade zou aanrichten. Bij. Ja, helaas zijn ze er niet bij. En dat ga ik ook niet aan jullie vragen. Oh, um, want daar hebben jullie al ja, allemaal wel een mening over. Ja. Maar ik wil dus gelijk door naar uh, de volgende discussie. Ja, um, terecht Iedereen roept bouwen, 10 steden, 100.000 woningen, um, 100.000 woningen PvdA van de A aan het eind van stikstof. Dat is wel een grappige. Iedereen bouwt.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 Nou, en je gaat zo, succes, en je gaat zo succes oogsten. Nou, alle boeren nou, miljonair, ja, hoor. Ja, je, ja. Die staan allemaal in de rij nee, bij... Nee, uh, niet uh, allemaal, uh, maar juist ik, heel selectief waar ja, het is. ja, is. Ja, ja, en ja. dat is niet duur of niet goedkoop, ja. maar doelmatig. We gaan door naar de volgende uh, partij. Uh, de PVV, door vereenvoudiging van de Europese regels... Um, komen straks met 67.000 nieuwe huurwoningen. Ja, nou, uh, maar uh, ik zie je al, al, al nee schudden op het betoog van uh, Sven...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 En de partijen die nu aan de macht zijn... willen er dan nog steeds geen duidelijk kader over verschaffen. En dat is het probleem. Daarom okay. stagneert nu alles. Dus en, een, een, en, dat zijn, en dat zijn meerdere factoren. Ja. Dus we kunnen het niet alleen los zien. Dus als je betaalt een sociale huur wil... dan moet je investeren. Dan moet, kan je niet als overheid zeggen dat je er niet. Overigens over schoentjes. Uh, ik ken ook een wethouder in Zandvoort. Die heeft ook van die schoentjes. Maar dat mogen jullie zelf uitzoeken. Aan de overkant ja, die... zit druk te schrijven, Karim. Ja, volgens mij was die van D66. <laughs> dat ga ik niet vertellen. Um, nee... Uh,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 Maar hoe bedoel je een op nou opzetten? Ja, als we dus extra, extra bijbouwen... We ja. weten dat we elk jaar een x aantal statushouders in Zandvoort Ja, ja, ja dat klopt. Waarom bouwen we daar niet gewoon extra huizen voor? Ja, maar goed, dus die moeten wel passen in dat geheel. Ik bedoel, ja, en ja, elk ja. huis wat je voor een statushouder... Die zijn niet voor een ja, je je je Nederlanders. Als je 10% procent maar... bijbouwt... Dan hebben we onze taakstelling er ook bij. Hebben en de standwoorders hebben een huis... En de statushouders hebben een huis...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 And now, a little tune written especially for me, Strange Fruit. Mm -hmm. Southern trees bear strange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 Strange and bitter Cry Goed, we hebben nog die kant. 21 minuten in uh, deze uh, Goedemorgen-Standvoort. Nou, ik heb nog wat hoor, uh, Ja, maar ik, ik zeg alleen maar dat we 21 minuten <laughs> nog hebben. Dus, uh, ja, we gaan nog even over de uh, hypotheekrenteaftrek uh, hadden we ook uh, genoemd. Want yes. dat zal toch nog hoop mensen aangaan. Hè. Uh, uh, even kijken hoe de partijen erin staan. Uh, nou, het, het jammer is dat Sven nu weg moest, want die riep ja. gewoon ja, heel hard. Ja, Sven handen af zegt handen af, ja, dat klopt, ja. Dat vinden jullie dat ook of niet? Partij van de orde bij het GroenLinks? GroenLinks? Absoluut, ja, absoluut niet. Handen af? Nee, niet. Niet? niet. Handen, handen aan de hypotheekrente aftrek. Uh, en uh, gefaseerd afbouwen. Ja, ja, ja. Gewoon lekker laten betalen de mensen? of bedoel nee, je Nee, nee gefaseerd oh. de hypotheekrente aftrek gewoon afbouwen. Uh, en dat in de inkomens teruggeven aan de mensen. In hoeveel jaar? Uh, dat hebben wij in, voor mij hebben in ons verkiezingsprogramma 12 jaar. Uh, maar je moet in een coalitieland moet je met elkaar onderhandelen. Dus het zou ook zo maar 15 jaar kunnen zijn. Maar als je het teruggeeft ja. aan de mensen, dan is het toch helemaal niet, dat is dan niet nodig, toch? Of zie je dat fout?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 Uh, die stoppen we dan ook. Ja, ja, ja, ja. Uh, want de huizenprijzen stijgen minder snel. Of uh, kunnen we wellicht enigszins dalen. Dan lijkt me dat een ut utopische gedachte. Huh? We kunnen in ieder geval meer mensen... in principe aan hun huis helpen daardoor. Ja, begrijp ik. Uh, hoe staat de PVV? Uh, uh, nou, met, uh, ja, die ik van heb het daar persoonlijke ervaring mee.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 dat is bezit en dan gaan we belasten. Dus dan moet ik straks huur gaan betalen voor mijn eigen huis. Dus ja, een vertrouwbare overheid. <laughs> daar goed weet ik idee. <laughs> Oké, okay, uh, D66. Uh, ja, veel. kijk, bij ons is die ook niet zo heel makkelijk af, uh, uitgelegd. Maar het is inderdaad geleidelijke afbouw van de hypotheekrente-aftek. Hmm. Over hoeveel ja? Volgens mij, even uit mijn hoofd, uh, 15 jaar.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 dus dat betekent dat lonen weer gaat wer of, uh, ja. werken weer gaat lonen want dat is denk ik een van de belangrijkste items daarin tegelijkertijd willen wij ook gewoon dat btw tarief bijvoorbeeld voor nieuwbouw uh, verlagen ja. zodat je op die manier ook investeren in nieuwbouw weer interessant ja. maakt om de btw in ieder geval niet door te belasten zo zitten het allemaal van die zaken bij elkaar waarvan je zegt ja en ja, wat moeten we hiermee gaan doen maar we zeggen tegelijkertijd ook even losstaan van wat de pv aangaf over de eigen woningforfait... of voor de duurste huizen die wel te gaan verhogen ja zodat je op die manier het ook weer een beetje eerlijk maakt. Echt gaan verliezen. En dat zijn weinig partijen die daarover nagedacht ja. hebben. Maar wij durven die stap wel te maken. Ja, maar Als ja, goed, de normale de burgers zal niet zo enorm de diepte ingaan. Maar die willen gewoon ja. weten, gaat het mij uh, 300 euro per maand meer kosten? Daarom. Ja, kijk, bij dat soort cijfers zijn er sowieso... Hè, God, die feitencheckers misschien allemaal uh, nazoeken, ja. die kloppen sowieso ja, niet. Nee. Dus dat lijkt om... niet.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 Dat vind ik wel. Dat is een frame. Dat cijfer is, is niet onderbouwd. Maar hmm. als je dat maar vaak genoeg gaat zeggen... Dan is het waar. Dan, dan gaat het dan zelf Hetzelfde met het aantal uh, asielzoekers uh, en de druk op de woningmarkt. Als je het maar vaag, vaak genoeg roept... dan lijkt dat een bepaalde waarheid te verkondigen. Hmm. Nou ja, druk ja, ja, op de woningmarkt checken. kunnen we wel eens zijn dat het groot is natuurlijk. Je, druk maar de, de druk op de woningmarkt wordt niet veroorzaakt... door mensen die hier vandaag binnenkomen. Nee, dat de zeg ik ook niet. druk op de niet. woningmarkt is veroorzaakt... Dat omdat er gewoon tientallen jaren niet goed gewerkt is... aan het uitbouwen van de woningen. Omdat er veel meer eenpersoonshuishoudens zijn, bijvoorbeeld. de En omdat, van de aan de macht en omdat was... woningen als beleggingen worden beschouwd... in plaats van dat mm. wat je nodig hebt... een fijn en veilig dak boven mm. je hoofd. Mm. Bijvoorbeeld de, de, de populaire Airbnbs... Het, het verhuren voor toerisme... zorgt er wel voor dat woningen... Wij hadden vroeger hadden we de zomerhuisjes tot onze beschikking... Mm. als je jong was en je wilde ja, ja. het huis uit en op kamers...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 Het gaf enorme belastingvoordelen, kon je, het, je, kon je investeren en vervolgens je woning afschrijven en dan heel heel lage doorverkoop aan jezelf. Het was echt een fantastische constructie, nou, gelukkig is dat gestopt. <laughs> uh, en tegelijkertijd ja, is het gewoon echt heel lastig, want uh, de hypotheekrenteaftrek stuwt ook de prijs omhoog. Dus tekorten in combinatie met de hypotheekrenteaftrek maakt gewoon dat de vraagprijs omhoog gaat. Ja.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 ja maar dus dit dus uh, is, uh, is echt een aardige, crisis uh, even die we ja, ja. voor, uh, voor 28 maart want als je in de in de Zandvoort rondkijkt over zomerhuisjes enzovoort er worden legio uh, vergunningen afgegeven om uh, dat en dat recreatiewoning te doen van je eigen woning mm -hmm. daar zou je natuurlijk ook eens kunnen kijken ja ik denk dat woningbouw uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen nog wel een, dus een, een hot item zal worden ja. en het, het, het probleem met de woningbouw in onze gemeente is wij als partijen ik denk eigenlijk iedereen hier aan tafel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 Wij hebben in Zandvoort de Massa dat we dat doen. Alleen ik merk in het land dat dat, dat dat heel anders is. Dat we daar niet die stap in kunnen Ja, het levert natuurlijk gewoon ja. wat meer vertraging op door allerlei aanvullende. Uh, Procedures, proceduren, maar ja. ook uh, van gemeenteraad uh, zelf. Hey. Ik bedoel uh, dat. Uh, en, en mensen kijken straks toch over wanneer uh, de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Hoeveel is er nou gebouwd in de afgelopen vier jaar in ja En als je kijkt naar de stad Nou ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk niet veel. De ja, je uh, kijken, dat gaat alleen maar meer naar beneden. Ja. We bouwen steeds minder in Zandvoort.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 Van nou, even, de, de grote stijging, de tweede oh, eigenlijk. Die, die komt nog, ja. Nee, maar die had je net genoemd, ja, maar dat ja, is echt de een grote stijging. Uh, de D66 gaat 16, 17 zetels uh, halen. GLP van A25 nu. Ongeveer 25 uh, blijft zo. Zou nog kunnen veranderen. Uh, de PVV die zakt drie zetels en die gaat nu naar uh, wat de peilingen van gisteren waren dan. Naar 34 uh, zetels. Wie wil daarop reageren? Ja, uh, peilingen zijn palingen, uh, nogal glibberen. <laughs> Kijk, de PVV kreeg op een gegeven moment 37 zetels. Ja? Uh, wat zeiden de peilingen vlak daarvoor? Ik weet het niet. Heel uh, veel minder. Ja? Heel veel minder. Ja? Ja, minder. De klop, de klop. En nu zeggen de peilingen, 34, dat is veel meer dan wat er toen was, de vorige ronde. Hm. Dus dit is even een kwestie van afwachten. Maar uh, er kan al, ja, verrassingen zijn uh, zeker niet uitgesloten.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 Dus het wordt dus toch het... weer een, een, een, een, een soort compromissenkabinet? Dat moet wel. Ja, het is altijd een dat Want Je wel. bent niet groot genoeg. En als nou, jullie hebben als... hetzelfde met uh, Jong Zalvoort meegemaakt in de gemeenteraad dat natuurlijk. Klopt. Nee, ja, ja. ja, ja. die ja, moet je helemaal ja. ja, ja. niet. Nee, de nee de je wil geen Amerikaanse toestanden, maar we moeten wel reëel zijn. We moeten compromissen sluiten. Ben je groter, dan heb je gewoon een grotere stem. Ja, dat klopt. Dat is hoe het werkt. Heb je ook?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 het helft van de binnenhof gaat slopen. Dat willen we er ook niet in Nederland. Als we even kijken met de schijn nog naar wat in Amerika gebeurt met de meerderheid. Maar voor jullie is het heel belangrijk dat jullie groter worden dan het CDA, want dan, wat Michiel zegt, dan heb je meer te vertellen en de, maar, eventueel zelfs de minister-president. dat ik het allerbelangrijkste vind dat het land bestuurd wordt. Ja, en dat daarvoor, is ook belangrijk. Daarvoor dan. hebben we, dus je, we moeten een beetje af naar de, van die race. Het, het is geen race. Het gaat om dat mensen stemmen, zich goed informeren en uit die geïnformeerde keuze.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 Ik hoop dat er uh, een hoop mensen gaan stemmen... in ieder geval de komende woensdag over vier dagen. Voor uh, de laatste verkiezingen in de Tweede Kamer... Waar, uh, was de opkomst uh, 77,6%. Dat is, vind ik redelijk hoog, tegen de 80%. Ik hoop dat het weer zo is. En, uh, nou ja, goed, uh, en, en wat de uitstap betreft, uh, we gaan het zien. Ik bedoel, uh, toch? Dames en heren. Heer, mag ik jullie heel hard bedanken voor u er komt? Bedoven. Karim, uh, Maaike, ja, ja, ja. Ronald, ja. Michiel... En Maya. En, en Maya natuurlijk en Maya, hé, voor de, ja, de muziek en de, ja, geweldig muziek. gedaan en, uh, en, en Hans en ja en, en Ben natuurlijk ja, en Ben en tot volgende Ben heeft het hele programma in elkaar gedraaid hè ja, uh, ah, ja ja ja Ben eh, nou misschien hebben we zien je weer met de gemeenteraadsverkiezingen dat de gemeente denk ook. ik wel. <laughs> hey, hartelijk bedankt uh, nogmaals en uh, nog een klein stukje muziek en dan veel plezier bij het volgende programma. En bedankt voor ons weekend. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. In Nederland mag je tenminste zeggen: Beveer en protesteren wat je wil. Al helpt het al te vaak niet einde makke. Het lucht je op, het maakt je even stil. Dat kan toch allemaal waar? De televisiekijker wordt beledigd. Een naakte kerel wordt ervoor gezet. Je weet wat je van. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken.